Je foto naast mij op de stoel geeft mij dat zomerse gevoel Je lacht naar mij, de Spaanse zon Komt alsmaar dichterbij Mijn handen losjes op het stuur Parijs voorbij, nog zeven uur Ik denk aan hoe het ooit begon ja, ja, ik kom, ik kom eraan, ik ben meteen op weg gegaan. Ik heb je sms gekregen, niets haalt mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom, ik kom eraan, als een magneet. Die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei Ja, de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen Roet de zon.